Oké okay, jongens, um, we hebben ook een, een Leef Aruba podcast, wie wist dat al? Wie had dat al gezien? Op iTunes staan we erin en uh, ik kan niet zien eigenlijk hoeveel abonnees er zijn, dat kan je niet zien hè, volgens mij Jesse. Nou, nou goed, ik weet van wat mensen in Nederland die, uh, die hem standaard aan downloaden, nu al, die hem al snel gevonden hebben en uh, die hem luisteren tijdens de nachtdiensten en dat soort uh, momenten. Dus uh, ook uh, jullie welkom, alle meeluisteraars. Dankjewel Frits. En misschien gaan we in de toekomst wel uh, live streamen of zoiets. Dat is ook wel leuk. Ja toch? Oké. Okay. Uh, we, uh, we zijn de afgelopen weken een beetje aan het praten... over uh, dat wij soldaten zijn. En los van de mariniers die we hier hebben... zijn we allemaal soldaten. Dat begon er een beetje mee. dat Tijdens de orkaan uh, die hier langskwam... alle soldaten paraat moesten zijn op hun basis... Um, en uh, dat, uh, dat een geweldige vergelijking is van hoe wij als christenen zouden moeten leven. Wij moeten klaarstaan voor alles wat God van ons vraagt, want we zitten midden in een oorlog. En dan um, nou denken we natuurlijk aan de oorlog in Syrië, we denken aan uh, verschillende conflicten in de wereld, maar wij leven in een veel heftiger oorlog dan wat we zien op het, op het nieuws. En uh, wij zijn de soldaten in het leger van God. En um, ik wil een tekst lezen in 1 Samuel 13. In 1 Samuel 13. En we hebben het gehad over die strijd over um, dat soldaat zijn. Vorige week hebben we het gehad over... hoe God ons als soldaten traint. En een speciale bootcamp... die uh, de Heer voor ons heeft. Door middel van moeilijke dingen. Vijanden die God niet... Um, die komen niet bij hem vandaan... maar hij staat ze wel toe. Moeilijkheden in je leven... zijn bedoeld om jou sterk te maken. En wie niet door moeilijkheden gaat... Die heb je een lekker rustig leventje... maar je wordt niet sterk. Um, en zelfs Jezus moest gehoorzaamheid leren, staat er in de Bijbel, door hetgeen hij geleden heeft. En nou, als hij dat al moest, hoeveel te meer hebben wij dat dan nodig. Dus daar hebben we vorige week over gehad. En um, hier in 1 Samuel 13 vinden we weer een manier waarop God uitlegt, aan de hand van een oud-testamentische oorlog van het volk Israël, hoe de vijand werkt in ons leven vandaag. Ik zal zo nog eventjes wat meer vertellen... over die strijd. Um, maar hier in, de, in deze... Uh, tijd van de Bijbel... waar we nou in belanden... zijn de Filistijnen de baas in Israël. En, uh, ze zijn uh, een van de volkeren... die woonden in dat land... die 400 jaar de tijd hebben gekregen... om zich te bekeren... en die dat niet gedaan hebben. En uiteindelijk... Moeten zij worden verdreven uit dit land. Omdat op de centrale plek waar ze zitten op de aarde, tussen drie continenten. God weet dat als ze daar blijven wonen, als ze daar machtig gaan worden. Uh, dan zal het kwaad wat zij doen zich verspreiden over de hele wereld. Een van de dingen die ze deden was, uh, ze moesten allemaal een van hun kinderen uh, levend verbranden voor de God Moloch. Uh, was het bekendste ding wat in de Bijbel genoemd wordt. Maar er waren vele andere dingen die deze volkeren deden. En God, uit liefde voor de mensheid, uit de hele aarde op het oog, kon haar niet toestaan dat deze volkeren hier zouden blijven wonen. En wat hij ook van hun hield, heeft hij hun tijd gegeven zich te bekeren, maar hebben ze zich niet gedaan. En deze Philistijnen een, was een zeevolk, die eigenlijk uit Griekenland, Kreta kwam, en was aangeland en de kustgebieden was gaan bezetten. En uiteindelijk waren zij de baas geworden over. Uh, de Israëlieten, die waren gekomen in de tijd van Jozua, Mozes uh, en Jozua direct naar na, na hem. En omdat Israël niet in alles naar God luisterde, maar een beetje half-half deed wat God zei. Wat helaas heel veel gelovigen vandaag ook doen. Woonden ze wel in het land, maar had de vijand de overhand. Weet je, heel veel christenen doen half-half een beetje wat God zegt. Ze lezen een beetje half-half lauw de Bijbel. En met een lauw hart doen ze sommige dingen en andere dingen doen ze niet. En daardoor En ze snappen maar niet waarom heeft... Satan nog zoveel macht, waarom is er nog zoveel, zijn er nog zoveel mensen die niet geloven en die volgens de Bijbel, als de Bijbel waar is, verloren zullen gaan voor eeuwig. Hoe kan dat? En wij snappen niet waarom. Maar God zegt in de, door de hele Bijbel heen, als wij alles doen wat hij zegt, als we alles wat hij zegt serieus nemen, en niet een paar teksten die we op onze kalender op de wc hebben hangen, alleen die. Maar als we alles serieus gaan nemen, en dit woord serieus gaan nemen, dan zal elke vijand verslagen worden. Elke vijand die je maar kan bedenken. En zal de kerk van God de hoogste berg worden op de aarde waar iedereen naartoe zal gaan. En zal zeggen, ik wil ook meer van die God weten. Dit belooft God door de hele Bijbel heen. En het gebeurt niet omdat wij de vijand uh, toestaan. De overhand te hebben door onze halflauwe gehoorzaamheid aan de Heer. En God is lief. Dus hij spreekt ons aan in alle liefde. Met alle geduld, hij snapt hoe onze levens zijn. Hij snapt hoe makkelijk we afgeleid worden. Maar hij spoort ons wel aan door de Heilige Geest. Word wakker en ga mijn woord serieus nemen. En in 1 Samuel 13 zien we dus de Filistijnen die een manier waarop de Filistijnen Israël klein houden. Dat is precies de manier waarop Satan en de duistere machten die regeren in de geestelijke wereld, zegt de Bijbel. Gods volk, de kerk, de christenen, klein willen houden. Nu nog steeds. 1 Samuel 13 vanaf vers 19. In die tijd was in heel Israël geen smid te vinden. Zeg allemaal hardop, smid. Wie weet wat een smid is? Wie weet niet wat een smid is? Halve een mooie achternaam. Een smid in het papium, een herero? Herrera, wat is het? Ik weet het niet eens. Oh, Smit misschien gewoon, want ze kiezen vaak het kortste woord. Ook, hè, als het Nederlands het kortste woord heeft. Dus een ijzerbewerker. Iemand die van metaal uh, dingen kon maken. Wapens, zwaarden, uh, schilden en toestanden. heb je nog meer van die, van die haken en van die, van die grote bollen. Met van die punten, weet je wel. Die, oh, oh, oh, die hadden ze toen nog niet. Uh, maar ook uh, schoffels, harken... En uh, wat heb je nog meer uh, voor dingen? Dingen van ijzer. Misschien maakte hij al auto onderdelen. In die tijd was er in heel Israël geen smid te vinden. Waarom niet? De Filistijnen wilden namelijk voorkomen dat de Hebreeën zwaarden of speren zouden maken. Dus de Filistijnen hadden zoveel macht dat ze dat gewoon konden opleggen. Zoals de Nazi's, de Duitsers deden, de Nederlanders zeiden: ze, oké. Okay, Jongens, gaan we door met je leven, maar dit en dat en dat. Mag niet, mag wel. Dus het leven was onder bezetting. En het was verboden als Israëliet om een smid te zijn, om een metaalbewerker te zijn. Zodat ze geen zwaard of speren zouden maken. En alle Israëlieten moesten hun ploegscharen, hakken, bijlen en sikkels bij de Filistijnen laten slijpen. Um, dit kostte twee derde shekel voor ploegscharen en hakken. En een derde shekel voor bijlen, En ossen prikken. Zielig voor die ossen. Bij het uitbreken van de oorlog, dus van de opstand tegen de Filistijnen, beschikte dus daarom geen van de soldaten van Sal en Jonathan over een zwaard en een speer. Alleen Sal zelf en zijn zoon Jonathan. Dus toen brak er een opstand uit tegen de Filistijnen. En er waren er twee van het hele leger die wapens hadden. En de rest moest misschien met een hark en zo'n schoffel en uh, met zo'n... Uh, ja, weet niet, van die boereninstrumenten misschien met mest gingen te gooien of zo. Er waren er twee die wapens hadden. Dat kwam omdat de Satan, de Filistijnen, een tactiek heeft om het volk van God wapenloos te houden. Je mag bestaan, oké, okay, je bent in dit land, prima. Maar ik wil absoluut voorkomen dat jij wapens in je handen krijgt. En dit is nog steeds wat Satan, wat de duivel vandaag doet. Um, wij zitten in een oorlog. In een van de oud-testementische profeten, me even, ik ben even vergeten waar die, waar die staat. Uh, er staat, er staan massa's mensen, menigtes, menigtes mensen, in het dal van de beslissing. En ik zie daar een groot dal voor me, waar een grote zee van mensen staat waar een grote oorlog gevoerd gaat worden. Elke persoon die jij vanochtend hebt ingehaald, misschien achter hebt gereden, die heel langzaam reed die naartoe, of die je tegemoet kwam, of die buiten liep, elk persoon in jouw Facebook vriendenlijst, Instagram lijst, elk persoon die je ooit gezien hebt in je leven, staat in het dal van de beslissing. Er hebben... Um, Ongeveer 13 miljard mensen geleefd van Adam tot nu. Zullen er nog wat bijkomen. Van die 13 miljard leven er op dit moment 7 miljard. Er leven, zijn nu meer mensen levend dan er ooit hiervoor al gestorven zijn. Wist je dat? Tenminste, ik heb het ik, wat ik eerder heb gehoord, was dat er leven nu zes miljard mensen. En zijn er, net, er hebben er ooit zes miljard hiervoor geleefd. Nou, nu zijn het er inmiddels zeven, dus nu moeten er net er meer zijn. En voor al die zeven miljard mensen is dit hun dal van beslissing. In dit leven wordt bepaald wat er voor eeuwig met hen gebeurt. En eeuwig is niet een soort staat van bewusteloos zweven in de ruimte en die eigenlijk niet meer weten dat je er bent. Het is een bewust Doorgaan met bestaan. Ruimte, de tijd en ruimte zullen helemaal anders of misschien niet meer bestaan. We zullen eeuwig zijn zoals God. En waar we die eeuwigheid zullen besteden en hoe we dat zullen besteden, wordt allemaal hier en nu bepaald. Dit is iets wat we als christenen elke dag, eigenlijk moeten we elke dag hiermee beginnen, met deze gedachten. Alleen dan kan je leven in het juiste perspectief staan en kan elke keuze die je maakt en elke uur van je tijd en elke calorie van jouw energie op de juiste manier aangewend worden. Alleen als je in dat licht naar alles kijkt, kun je gezonde keuzes maken. Als je alleen een blik hebt van hier en nu, oh wat ga ik zo ontbijten, wat ga ik zo eten, oh, ga ik zo op vakantie, dan maak je foute keuzes, ook als christen. Maar wa het, de waarheid is, de massa van de mensheid staat nu in het dal van de beslissing. Dit is de tijd. De 80, 90 jaar die ze hebben. In de rijke landen is de tijd waarin het besloten wordt. waarin zij, Of zij het evangelie horen, of ze erop reageren, hoe ze erop reageren. En Satan doet er alles aan om die tijd nog veel korter te maken. Zodat er minder kans is voor hen het evangelie te horen. Daarom in, in Zimbabwe, in Botswana is vanwege, met name vanwege HIV-AIDS, maar ook andere oorzaken, is de gemiddelde leeftijd dat mens, die mensen bereiken 35 jaar. Gemiddeld. Ik ben al een bejaarde. ben ik sowieso volgens sommigen, maar goed. He. Satan weet heel goed waar de strijd om gaat. God weet het heel goed. Alleen wij slapen vaak. Daarom spreekt de Bijbel zo vaak, word wakker. En baden we net, maak ons wakker, Heer. En laat ons weer een biddend volk zijn. Laten. Wij moeten elke dag wakker worden. Ja, de elke dag moet wakker worden. En ook geestelijk, je hart, je zicht op de eeuwigheid. Elke dag moet je wakker worden. Voor je het weet. Ik ook. Niet eens met slechte dingen misschien, maar met journaal. En dit en dat gebeurt er in je leven. En dat en je auto gaat weer kapot. En die doet weer raar. En die zegt dit. En die, oh, we moeten wakker zijn. Het gaat in deze strijd om de eeuwigheid. Om jouw ziel. En om die van iedereen van wie je houdt. En die je kent en die je niet kent. En als je dat beseft. Dan kan je maar één ding bidden. En ik bid het bijna elke dag. Heer gebruik mijn leven. Om zoveel mogelijk mensen te verplaatsen, te laten verhuizen van hel, van bestemming hel naar hemel. ze laten overstappen van trein. Heer, gebruik mij. Het gaat niet om mij, om wat ik wil, om wat ik allemaal moet, om wat ik voel zelfs. Het gaat er niet om mij. Laat mij mensen redden. En dat is dezelfde passie die Jezus had. Waarom zou Jezus anders zo gek zijn geweest om zich vrijwillig aan een kruis te laten doodmartelen. Als hij niet dat voor ogen had. En Jezus zegt, precies zoals ik kwam in de wereld, met precies dezelfde missie komen jullie. En dan wordt offeren, offers brengen en, en moeite doen, wordt, is niet meer erg. Natuurlijk voel je het, Jezus voelde het ook, hij schreeuwde het uit. Maar je weet waarom je het doet. Dat is onze strijd. De hel bestaat en mensen gaan erheen. Satan bestaat en hij haat je. En hij is op zoek naar een zwakke plek in je leven. En de hele wereld leeft in het duisternis. En wij, als het goed is, leven in het licht. Als je echt verbonden bent met Jezus, niet meer dan een ritueel geloof is, leef je in het licht. En het zijn wij, de geallieerde soldaten. We zijn geland, de overwinning is al zeker. Maar er zitten nog mensen in die kampen, die gaan nog steeds dood. De Anne Franks. Anne Frank stierf. Terwijl de geallieerden al geland waren en bezig waren in Frankrijk. En voor haar was, kwamen ze te laat. En van de week, we met Frits, we hadden we het over, over iemand. En nou goed, je weet nooit hoe het gelopen is. Maar er uh, was iemand, hè? en je wou, je wou dacht van, ah, ik wilde meenemen naar de kerk. Maar toen ontdekte je, iemand een andere, een rare, even maar de naam niet noemen. Een rare groepering heeft er al opgepikt. En natuurlijk, we weten niet of het gelopen was. Maar Frits zei: dat, Mijn eerste gedachte was. Tsk, te laat. Te laat. Iemand. De duivel was me voor, mag ik het zo zeggen? He? Dit is de strijd waar het om gaat. Elke dag geteld. Ons nu en onze toekomst. Van anderen door ons heen. En hier zitten tienduizenden mensen vertegenwoordigd in jullie. Die. Deze tientallen die hier nu zitten. Zitten tienduizenden zitten in jullie. Die wel of niet bereikt kunnen worden door jullie leven heen. En de hoe de strijd hier en hier, je hoofd en in je hart gewonnen gaat worden, of niet, bepaalt of die tienduizenden wel of niet bereikt gaan worden. Daar gaat het om. Daarom hebben we kerk. Daarom verlaat ik mijn land. Om hier God te gehoorzamen. Daarom maakt niks... Ons als christen meer uit. Als we maar mensen kunnen redden. Het oorlog om ons heen. En dan staat er in 2 Korinthe 10 een stukje beschrijving van die, van die oorlog. 2 Korinthe 10, vanaf vers 3. Paulus wist ook heel goed waar het om ging. En daarom ook hij. Hij reisde de wereld door. Het interesseerde hem niet dat hij niet getrouwd was. Of niet meer getrouwd was, denken sommigen. Dat hij weduwnaar was. Het maakt me allemaal niet uit. Of ik gestenigd word, de stad uitgejaagd word. gevangenis in moet. En hij was altijd blij. Hij zong liedjes in de gevangenis, de deuren gingen open. Maar hij ja, bleef gewoon zitten. Hij was vrij van binnen omdat hij alles zag in het licht van de eeuwigheid. En hij zei, joh, deze lichte last van een verdrukking. Hé, hey, die gasten, weet je hoe, hoe vaak die gestenigd is, die kerel? Maar ik ben nog niet eens één keer met een kiezelsteen gestenigd. Weet je? Behalve door mijn kinderen soms, voor de grap. Lego steentjes. Weet je? Maar zo vaak dat die gestenigd is. En zeg zeggen, oh, dat is een lichte last van een verdrukking. Het weegt niet op tegen het alles ver te boven gaande eeuwig gewicht van glorie, van heerlijkheid. Die over ons geopenbaard zal worden. Wow, ik wil denken zoals hem. Amen. God wil dat we allemaal denken zoals hij. En hij, een van de elementen waarom hij zo dacht, was omdat hij wist dat het oorlog was, dat hij een soldaat was. Vers 3, 2 Korinther 10, vers 3. We leven wel in deze wereld, maar we vechten niet met de wapens van deze wereld. Jammer, Sander. Ja. Anders was je er heel goed in. De wapens waarmee we ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang. Maar ze zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. En we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. Het is oorlog. En we hebben wapens en die zijn, er staat hier de wapens die niet ons eigen belang Maar Wat er eigenlijk staat letterlijk is de wapens die we hebben zijn niet menselijk. Zijn niet menselijk. We hebben geen menselijke wapens, dus niet geweren en zwaarden en uh, ninja sterren en zo. Maar ook niet ander soort menselijke wapens. Je zou ook kunnen proberen om geestelijke doelen te bereiken met menselijke wapens. Maar zouden, kijk. Om een boodschap mooi te maken. Je kunt muziek gebruiken. Je kunt licht gebruiken. Uh, je kunt psycholo psychologische trucs gebruiken. Om een preek mooi te maken. Je kunt video's, uh, sociale media, al die dingen. een Lekkere koffie. En, en, um, om mensen een fijn gevoel te geven. Dat de airco precies de goede temperatuur staat. En al die dingen doen we. Al die dingen doen we. Yes. En daar gaan we voor. Dat mogen we ook gebruiken. Muziek is... Gods manier om ons soft te maken van binnen. weet je dat? Er staat, En dat mogen we ook gewoon gebruiken. Elisa moest een woord van God krijgen, de profeet. En hij zei, oké, okay, moet ik een woord van God krijgen? Ik moet, haal voor mij een siterspeler. Want als ik muziek hoor, dan kan ik beter Gods stem verstaan. Dus het is gewoon een goede manier om jezelf in Gods atmosfeer te krijgen. En God vindt het niet erg als wij psychologie gebruiken om zijn doelen te bereiken. Maar... We moeten er niet op gaan vertrouwen. Zo van, dat is, mijn, dat is het enige wapen wat ik heb. En dan gaan we in een menselijke uh, manipulatiesfeer zitten. Als dat ons vertrouwen is. En niet meer de kracht van God zelf. Al die dingen kunnen ondersteunend zijn. En kunnen we inzetten als God het zegt. Maar ze zijn allemaal, ze zijn niet onze wapens. Onze wapens zijn andere dingen. Daar kom ik op. Het staat hier dat, onze wapens, dat de wapens zijn nodig om bolwerken neer te halen. En bolwerken zijn sterke plekken van de vijand. En als je dit leest, deze tekst leest, dan zie je heel duidelijk. Het, de oorlog zit in je kop. Pak allemaal je hoofd vast. Doe maar je hand even op je hoofd. Daaronder zit jouw oorlogsgebied. Jij ook, Frits, heb je mooie krullen. Hier. Hier, hier zit het oorlogsgebied bij ons allemaal. Want hier wordt gesproken, let op, redeneringen, uh, kennis van God, gedachten krijgt gevangen maken, spitsvondigheden. Allerlei bedenkselen die tegen God ingaan. In ons hoofd en in de hoofden van mensen. Wij zijn het enige schepsel van God wat kan spreken, wat woorden kan geven aan dingen die we om ons heen zien en meemaken. Ja, ik heb het niet over die enge hond van YouTube die. Mama", zegt, oké, die, die, die creepy hond. of een papegaai, weet je wel. Die weet niet wat hij zegt. Maar wij kunnen iets zien, en we kunnen het een naam geven. We kunnen in ons denken. De, wij denken in woorden. En wat wij denken over ons leven. de wereld om ons heen. over de toekomst, over God is alles bepaald. Want wat wij denken, bepaalt wat we doen. Bewust of onbewust. We doen allemaal dingen omdat wij denken. Door wat je denkt, uh, wordt bepaald wie jij bent en wat je doet. Daarom zegt de Bijbel, in Romeinen 12, vers 2 en 3, daar staat, word een ander mens door de vernieuwing van je denken. Als jij je denken vernieuwt, Word je als mens ook anders. Maar als je denkt, blijf zoals het is, blijf je dezelfde persoon. Ook al word je oud. Maak je dingen mee. Maar wat jij denkt, bepaalt waar jouw leven naartoe gaat. En de waap, wapens die God ons geeft, zijn dus gedachten. Kijk goed bij mij naar deze tekst. 1 Petrus 4... Vers 1. 1 Petrus 4. En het gaat me vooral. Gaan we om een heel klein stukje in dit vers? Omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden. Moet u zich net als hij. Wat staat daar? Wapenen met de. Met de wat? Wapenen met de. Wapenen met de gedachte. Dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. Waar het om gaat is het hier: de Bijbel spreekt. Wij moeten ons wapenen met bepaalde specifieke gedachten. Specifieke gedachten. Paulus spreekt hierover. In Efeze 6 staat het bekende stukje over de wapenrusting. Efeze 6, vers 11 tot 18. Dan staat dit, trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Dus even serieus, andersom draaien. Ik hou van een ding ook om te draaien, dan zie je de andere kant. Als je dus de wapenrusting van God niet aan hebt, hou je dus geen stand tegenover de listen van de duivel. Wat betekent dat? Je valt in zonde of je valt zelfs van je geloof uiteindelijk. En je verlaat God. Of je komt wel zelf in de hemel, daar heb je misschien nog genoeg geloof voor. Dat je gered bent. Maar in dit leven ben je geen gevaar meer voor de tegenstander. Je kan geen ander persoon met je meenemen of beïnvloeden richting Jezus. Dus, trek de wapenrusting wel aan, zodat je kan stand houden. Nou, heel veel mensen zien het als iets magisch. Ik ken een paar, uh, wel eens op zo'n manier, horen zeggen, nou, we moeten dan gewoon eens alle gaan uitspreken, dus we gaan, staan op en we zeggen, zeggen hardop, ik trek aan de helm van de verlossing aan. Ik doe de borstharnas van gerechtigheid en bla bla bla. Zo werkt het niet. Het is geen magische formule, zo van blub, blub, blub, zeg het op de goede manier en dan werkt het. Het is iets wat je actief moet doen. Het is iets wat, je, het is iets wat spreekt over um, een concreet iets wat God in ons leven wil vormen. Er staat bijvoorbeeld, vers 12, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, vorsten heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten... In de hemelsferen. Dat wist je nog niet, hè? Maar dat zijn je vijanden. Kwade geesten. Misschien geloof je er niet eens in. En toch zijn ze je vijanden. Zij geloven wel in jou. En ze vechten tegen je. Neem daarom de wapens van God aan... om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Op goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand... Met de waarheid als gordel om je heupen. De gerechtigheid als harnas om je borst. De inzet voor het evangelie van de vrede. Als sandalen aan je voeten. En draag bovenal het geloof als schild. Waarmee je alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. En draag als helm de verlossing. En als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. Oké, okay, dus Petrus zegt bewapen jezelf met deze gedachten. Paulus zegt bewapen je, noemt hij een aantal dingen. En ik wil twee dingen eruit pikken. Bewapen je met een schild van geloof en met een zwaard van de geest. Een schild van geloof en alle brandende pijlen van de vijand, van de duivel, doof je op het schild van geloof. En een zwaard van de geest, is een verdedigingswapen, en een zwaard van de geest is een aanvalswapen. Hoe deed Jezus dit? Kennen jullie het verhaal van, de, van dat Jezus in de woestijn is? En dat hij daar verleid, dat hij daar aangesproken wordt door de duivel? De duivel komt. En hij schiet een pijl op hem af, een brandende pijl. Als je mij gaat aanbidden, zal ik je alles geven. Je krijgt macht. Als je dit gaat doen, als je een klein beetje compromis sluit, dan krijg je macht. Dan kun je heel veel goede dingen doen met die macht. Die pijl die komt, maar Jezus heeft een schild van geloof. Hij zegt, alleen de Heer je God zal je aanbidden. Dus hij, hij verdedigt zich met de gedachte, als ik, ik weet dat als ik Satan de ruimte geef, uiteindelijk moet ik de prijs betalen. En ook met de gedachte, God is degene die de macht uiteindelijk geeft. Satan kan tijdelijk macht geven. God geeft het blijvend. Daarmee doofde hij die brandende pijl en er kwam er een zwaard van de geest achteraan. Alleen de Heer je God zal je aanbidden. Wawawabam. Zo verslaat hij Satan. Zo versla jij de duivel die op je afkomt. Of niet als je geen schild van geloof hebt. Want wat Satan dus wil doen. Is ervoor zorgen dat jij geen wapens hebt. Dat jij geen schild hebt. De Filistijnen met die smid. Het geheim van de smid. Hij wil dat er niemand is. Die een wapen kan maken. Dat er niemand is die een zwaard van de geest kan maken. Dat er niemand is die een schild van geloof kan maken. Zodat wij voor ons denken. Net zoals Israël naar de Filistijnen moeten gaan. En dan gaan we naar de Filistijnen. We moeten naar de wereld om te leren hoe we moeten denken. De wereld bepaalt wat we denken. Ons onderwijs. Je bent geëvolueerd uit een oersoep die begon te bubbelen, zomaar uit het niks. Dat was al uit het niks ontstaan, die oersoep die ploak, niks ontplofte. En dat werd een, een, een bubbeltje. En daar kwam een, zomaar in één keer een bacterie en die kreeg armen en poten en en die werd slijmerig. En die ging dan eerst zwemmen. En dan ging hij in een boom klimmen. En nou, via, een, een, uh, via een aap en een cactus en een olifant kwam uiteindelijk jij eruit. Ik weet niet of ik de goede volgorde helemaal zeg. Dus de wereld vertelt je zo moet je denken. Als jij geen schild van geloof hebt. Als jij niet weet... Als jij Gods woorden niet zo gemaakt hebt, al dat het een wapen is geworden voor je. Als jij je niet bewapend hebt met specifieke gedachten die dat kunnen tegenhouden. Dan komt die brandende pijl zo bij je binnen. En voor je weet ga je je gedragen als aap. Er zijn zoveel christelijke jongeren die hierin meegaan. Omdat ze niet bewapend zijn. En ze gaan hun hele geloof in God. Verdwijnt. En ze verlaten de kerk. En ze eindigen in de hel. als ze niet bewapend zijn. Dus je moet meer doen dan alleen christen zijn in naam, naar de kerk komen. Je moet jezelf bewapenen. En je moet weten, Satan valt de smeden aan. De wapensmede aan. En daarom spreekt Paulus over die bolwerken. Die moeten we neerhalen met de wapens. Met die, met die zwaarden van de geest. Met die schilder van geloof. En die pijlen kunnen op elk gebied van je leven binnenkomen. Als je getrouwd bent, kunnen er Allerlei gedachten in jouw hoofd komen die ervoor zorgen dat je een slecht huwelijk hebt. Ja, mijn, mijn, man, mijn man moet. Ah nee, mijn verkeerde stem. Mijn man moet mij dienen. Ja, mijn vrouw moet mij dienen. En als hij mij niet begrijpt, ga ik hem ook niet begrijpen. En, weet je wel? en al die gedachten die je hebt, je weet niet dat je ze hebt, soms weet je het wel. En soms weet je het niet. Die kunnen je huwelijk afbreken. Je relatie met je vrienden. Mensen die kunnen vertrouwen. Een gedachte waardoor je, altijd, waardoor je altijd valt voor dezelfde zonde. Waardoor je niet seksueel rein kunt leven. Waardoor je, je gedachten voortdurend besmeurd worden. Waardoor je jaloezie elke keer de ruimte krijgt. Allemaal zitten daar gedachten. Dingen hoe jij denkt zitten daar als fundament onder. En daarom zegt de Bijbel, dus word vernieuwd van denken. Dus dat betekent, je denkt ergens... Geloof jij een leugen? Je gelooft een leugen. Als jij niet eerlijk bent en steelt, dan komt dat ergens van de gedachte: God zorgt niet voor mij. De dus leugen zit eraan ten grondslag. Als, je, als iemand drugs gebruikt, dan ligt, zit daar ergens een leugen onder. God is niet genoeg voor mijn blijdschap of uh, mijn zorgen kunnen niet op een andere manier weggenomen worden. En zo, ga eens kijken naar elke zonde die er bestaat. Jaloezie? Als je jaloers bent op iemand anders. Je kan het niet hebben dat het altijd zo goed gaat met hem. Je hoopt stiekem van binnen dat het een keer verschrikkelijk fout gaat. En dan krijg je leed leedvermaak. Als het ook nog lukt, denk je ja yeah, van binnen van die onderdrukte glimlachjes van die mensen bij RTL Boulevard, dat is het programma, weet je wel? Ze zijn allemaal zo blij als het fout gaat met de sterren. En als ze ook in echtscheiding liggen, Brangelina, want ze zijn al zo rijk en ze hebben al alles. En waarom heb ik niet alles? En nou, gaat er gelukkig ook iets mis bij hun? Haha! Het komt allemaal van de gedachten. Ik heb niet genoeg. God geeft mij niet genoeg. Dus die leugen, ga elke zonde na die bestaat in de wereld, ergens zit er een leugen onder. Hoe word jij een ander mens? Doordat je Gods hart gaat kennen. En door Gods hart te kennen, ga je de waarheid leren kennen. Jezus zegt, de waarheid maakt je vrij. Dus dan die leugens worden vervangen door de waarheid. Hé, hey, God zorgt wel voor mij. Hé, hey, ik heb wel genoeg. Ook al vergeleken met die heb ik minder, maar ik heb genoeg. God is goed. De Heer is mijn Herder. Mij zal niets ontbreken. Bam! Stelen niet meer nodig. Jaloers zijn niet meer nodig. Als je uiteindelijk die gedachte tot wapens hebt gemaakt in je van binnen. Snap je dat? Zo werkt het. En Satan is dus actief opgericht om de smeden uit je leven te verwijderen. Dat je geen wapens hebt. En dan komt hij met een grote verleiding. Wauw, ik kan nu iets doen en niemand gaat het zien. Ah. En je hebt, bent, bent niet bewapend, die pijl komt binnen, je hebt geen zwaard, bam. Je valt in zonde. Je pleegt overspel, je steelt iets, je scheldt iemand uit. Je kiest iets voor jezelf. Je neemt de hele verkeerde afslag in je leven. En je gaat op je muil. En natuurlijk kun je altijd terugkomen bij de Heer en vergeving vragen, als je dat doet. Soms kan zonde je ook verharder en harder maken, dat je daarna geen zin meer hebt om terug te komen bij Jezus. En dan heb je een heel groot probleem, dan heb je een eeuwig probleem. Maar soms, natuurlijk, sommige dingen, als je, ook al kom je weer terug, het kost je. En het kost je tijd, het kost je energie, die God had gewild dat je anders had besteed. En het kost zielen. Want elke verkeerde keuze die je maakt, zorgt altijd dat je minder vrucht kan dragen. Voor Gods eer. Daarom is het zo belangrijk dat jij een voortdurende aanvoerlijn van wapens hebt in jouw leven. En dat is goed om even na te gaan. Heb ik een aanvoerlijn van wapens in mijn leven? Ik, ik, er zijn een aantal dingen die ik... Als wapens heb gemaakt in mijn leven, gedachten, Gods woorden. Die in mij gevormd zijn, die zo sterk zijn, dat wat Satan nu ook doet. Ik zeg niet dat het altijd zo blijft, we moeten altijd over blijven waken. Maar wat Satan nu ook op me afschiet, ze komen niet binnen, want ik heb een schild van geloof. Bijvoorbeeld, ik geloof. En dat komt gewoon door, door veel Bijbel lezen, ik zal altijd. Als ik blijf doen wat God zegt als een voorwaarde, zal ik altijd sterker worden en groeien in geloof en in kracht en in effectiviteit voor Jezus. Dat weet ik. Ik weet dat. Wat je ook zegt, niemand kan het weghalen. Ook al komt de grootste prediker die ik het meest respecteer en zegt het tegenovergestelde, ik zal naar hem luisteren, ik wil altijd openstaan voor correctie. Maar dit krijg je nooit eruit. Waarom? Het is, ik, God heeft het om me gesproken door zijn woord. Ik kan alle teksten aanwijzen. Spreuken 4, Richter 6, Deuteronomium 28. Uh, ik weet, als ik Gods stem blijf verstaan, ik zal al enkel opgaan en niet neergaan. Ik zal zijn als de zon die opgaat in, haar, in zijn kracht. Ik, uh, voor de rechtvaardigen schijnt het uh, licht steeds helderder tot de volle dag is aangebroken. Dat zijn Gods woorden, zijn wapens in mij. Dus ik weet, over tien jaar, ik moet wel doorgaan met doen wat God zegt... Ook wel eens met vallen in opstaan, maar ik moet gewoon doorgaan. Over tien jaar ben ik sterker dan nu. Yes, dat weet ik. Dat is een wapen. Dat is een schild van geloven. een zwaard van de geest. Ik, dat, dat, dat lukt gewoon. Ik weet ook, God hoort mijn gebed. Dat weet ik gewoon. Dat is één ding om het te horen in de kerk. Mm. Maar ergens zit daar vaak gedachte die het blokkeert. Onbewust denk je, en ik heb die dingen ook altijd gedacht. Al die dingen heb ik ook ooit op een moment gedacht. Ja, maar mij hoort hij minder dan als die bid, dan hoort hij het meer. Toch? Ga je zelf eens na, ga eens ontleden, wat, zijn er, wat denk ik eigenlijk over gebed? Waarom bid ik eigenlijk zo weinig? Eigenlijk omdat er, niet omdat je niet wil geloven, je wil het je geloven. Daarom zit je hier, je zoekt God, je houdt van Jezus, ja toch? Je houdt van Jezus, wow, heb je houdt van Jezus? 1, twee. Kom op jongens. <laughs> je, je houdt van Jezus, je wil het je wilt wel geloven, maar ergens zit er een blokkade waarom je denkt, ja maar God luistert niet naar mij. Want God luistert bijvoorbeeld alleen als ik minstens één uur per dag ervoor bid. Anders is het te weinig. Zulke gedachten kun je hebben. Of God luistert alleen als ik precies met de juiste woorden en tien bijbelteksten per zin ervoor bid. Ja toch? Allemaal gedachten kun je hebben, waardoor je eigenlijk niet gelooft dat God luistert naar je gebed. Maar ik weet, God hoort mij. Het is te lang verhaal om allemaal uit te vertellen, uh, te vertellen hoe dat komt. Maar het is allemaal... Met kleine steentjes, met kleine slagen van de hamer, heeft God dat wapen, die gedachte in mij opgebouwd. Ik weet als ik bid, God luistert. Ik weet ook, en dat klinkt misschien heel erg raar. Ik, ik weet, ik ben Gods favoriet. Ik ben Gods lievelingetje. En daar bedoel ik niet mee dat anderen dat niet zijn, maar ik weet, hé, hey, ik ben Gods oogappel. En ik, iedereen. Kan dat geloven. Maar het is iets. Je moet dat, een woord van God voor hebben. Het moet in je hart landen. En, wow. en dan ga je het zien. Ik weet ook. Mij is al niks ontbreken. De Heer is mijn herder. Ik weet het. Wat ook gebeurt. En Het is op de proef gesteld. Serieus. Jullie, sommige, ja, de meeste van jullie kennen ons verhaal. ook, Hoe we hier kwamen en alles. En, en ik zeg ook niet dat het zonder strijd en zonder oh, en slapeloze nachten en stress en toestanden en nog steeds wel. Maar diep van binnen zit daar wel het fundament. Mij zal niets ontbreken. God zal voor mij zorgen. Ik hoef niet te stelen. Ik zeg dat, ik ken die verleidingen. En God heeft me van de week weer gecorrigeerd op iets waarvan ik dacht dat ik het goed deed. Dat ik, oh. En dan moet je geld inleveren. Terwijl je al denkt dat het al spannend is, zeg maar. Ik Nee, God is mijn herder. Maar is zal niks ontbreken. Bam, ik ga het doen. Ik weet, God geeft overwinning over elke vijand die op me afkomt in mijn leven. Ik weet, in mijn huwelijk, uit de bruiloft van Cana heb ik dat. We zijn al begonnen met hele goede wijn. En de wijn wordt alleen maar beter. En ik kan echt zeggen, er ligt ook een groot deel aan haar, hoor. Het gebeurt. God doet het. Als je luistert naar Jezus op je, op je, op je, op je, in je huwelijk, wordt de la, de laatste wijn is beter dan de eerste. Ik weet dat. God helpt me om voor mijn gezin te zorgen. God weet, ik heb, ik heb geleerd te geloven. Ik kan mensen tot Jezus leiden. Ik heb heel lang gedacht, ik kan niet iemand tot Jezus leiden. Ik wou dat zo graag. Ik wou mensen persoonlijk christen maken. Weet je wel, ik, dat, ik, dat ik degene was die ze bracht bij Jezus. En lang wou ik wou ook het en ik dacht, maar ja, dat op een of andere manier geeft God dat niet aan mij. Dat heb ik jaren gedacht. En tot op een gegeven moment, God het opgebouwd heeft en toen gebeurde het. Bam, sommigen op straat. En, en, en toen gebeurde het denk ik, één twee keer, twee keer in één, binnen drie dagen. God, de andere gedachte, ik kan alles aan. Ook al lijkt het zo moeilijk, ik kan alles aan in hem die mij kracht geeft. En ik weet zelfs één ding. Overal waar ik aan mijn gezin kom en de Heer gaat dienen, daar gaat God opwekking geven. En sommigen denken misschien, nou, dat is heel arrogant. Ik weet het gewoon. Het ligt niet aan mij. Het ligt aan God. En ik geloof hem. En ik heb het gezien. En het is overal gebeurd. Waar wij gediend hebben, langere tijd. God geeft opwekking. Ik weet, als ik kom ergens spreken als gastspreker, God gaat me de woorden geven die precies goed zijn voor dat moment. En ik zie het gebeuren dan. En zo kan ik duidelijk, ik kan tientallen dingen opnoemen. Maar het zijn allemaal wapens die met de tijd, door de tijd heen, Gods in mij gevormd heeft. En geloof me. De vijand. Als hij er al niet is. Hij gaat komen in je leven. De dag van het kwaad gaat voor jou ook komen. Je bent hier om bemoedigd te worden. Maar bemoediging is niet. Als ik zeg. De duivel. Die zal jou totaal negeren. Je zal nooit iets slechts overkomen. Er zal nooit een verleiding tot zonde. In jouw leven komen. Satan gaat jou helemaal links laten liggen. Er gaat je nooit wat gebeuren. Als ik dat zou zeggen, heb je even een leuk gevoel. Maar ben je totaal niet voorbereid. Want het, als het wel gaat gebeuren. En het gaat gebeuren. En ik denk dat de meeste van jullie het al wel weten. Dus wat je hier moet horen is. God wil jou bewapenen in je gedachten. Dat je sterk bent. En dat je alles kan weerstaan. Als een leuke jongen of een leuk meisje komt. En zich aanbiedt. En je kan het bed mee induiken. Dat je weet hoe je nee kan zeggen. En gebaseerd op welke gedachten. Etcetera, etcetera. Dus de vraag is niet, komt het kwaad? De vraag, de duivel komt. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Hij is op zoek naar wie die kan verslinden. En vooral mensen waar mensen zwakke plekken hebben in hun leven. Daar, daar Vliegt hij op af. Zoals vliegen op een wond afvliegen. Satan, bij Elzebub, zijn naam voor Satan, is de heer van de vliegen. Dat doet hij ook. Als er, iets, als er een open wond is, dan gaat hij speciaal zich daarop richten. Ben jij bewapend is de vraag. Dus zorg ervoor dat je bewapend bent. Koning Hiskia, 2 Kronieken 32 vers 5. De vijand kwam eraan. Hij hoorde de vijand komt eraan. Wat doet hij? Hij zorgt dat er een overvloed aan wapens en schilden aanwezig was in Jeruzalem. Logisch. Vijand komt eraan, verzamel wapens. Dus ik zeg je, God zegt je vandaag, vijand komt naar je toe. Verzamel wapens. Oké, okay. hoe doe je dat dan? De wapens zijn, de gedachten komen uit het woord van God. Heel simpel. Gods woord, als, dat, als Gods gedachten jouw gedachten worden, ben je bewapend. Dus je moet die Bijbel niet lezen als een soort plicht van, nou ik moet mijn hoofdstukje lezen, dan is God weer blij met me. Weet je wel. Nee, je moet, het. Zorg, je moet het lezen met geloof van, ik ga hier iets uit halen, ik ga denken zoals Paulus denkt. Ik, ga ik wil denken zoals Jezus dacht op aarde. Dus dat is mijn doel. Ik wil denken zoals de profeten dachten, zoals David omging met God, zoals Mozes sprak met God. Zo wil ik denken, zo wil ik bewapend zijn. Ik wil de, ik wil de brieven van Paulus, bijvoorbeeld, of de brieven van de, van de Petrus, Johannes, ik wil ze zo snappen dat ik ze zelf zou kunnen schrijven. Dat is mijn doel. Op die manier lees ik ze. Ik wil de verhalen van die Jezus vertelt. Ik wil ze zo snappen dat ik ze zelf kan vertellen. Dat is één ding om het te snappen als je het hoort, maar om het door te vertellen. Snap je? Ik wil de gelijkenis van de zaaien. Ik wil helemaal snappen waarom Jezus dat zegt. Ik wil het zo kunnen uitleggen. Bam, op die manier kom ik naar de Bijbel. Luister ik naar een preek. Lees ik een boek. Dus hoe vormt God die wapens in jou? Door wat er nu gebeurt. Prediking. Paulus zegt... God kiest de dwaasheid van de prediking uit om ons sterk te maken. Dus dit wat je nu doet, nou, bijbelgetrouwe, geestvervulde prediking heb ik het over. Niet uh, pff, oeverloos gemompel over waarom we lief moeten zijn voor elkaar. Nee, ik heb het over krachtige, geestvervulde, bijbelvaste prediking. Die je uitdaagt, die je prikkelt, die je misschien oncomfortabel laat voelen, waarvan je weet God spreekt. Dat heb je nodig. Onderwijs, prediking en onderwijs. Zo vormt God. Zijn wapens in jou. Andere manier is gewoon te praten. Praten over Gods woord. In de connectgroepen doen jullie dat. Je praat erover. Dan worden dingen helder. En je leert hoe anderen denken. Oh Of wow. Je maakt een afspraak met iemand die verder is dan jou geestelijk. Je stelt vragen. Doe dat alsjeblieft. Iedereen moet zo iemand hebben. Als je iemand in je buurt hebt. Jongen, je bent een dwaas als je er geen gebruik van maakt. Want over de tijd zijn ze misschien weg uit je leven. Dan heb je die kans niet meer om van ze te leren? Zuig ze helemaal leeg. Zeg: Ik wil leren wat jij weet. Vertel me, hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Kom met honger. Ik wil meer weten. Vriendschappen. Ik heb zoveel geleerd door met mijn vrienden gewoon heel veel te praten. En nog steeds doe ik hoor. Zitten we op de app en dan vragen we, of dan, dat is soms desnoods, dan, dan praten we erbij. Echt. En als ik in Nederland ben, dan zien we elkaar weer. Dan leggen we al die dingen aan, ons, aan elkaar voor. Pastorale dingen, maar ook, ook bijbelteksten. Hoe leg jij dit uit? Nog steeds. Het manieren hoe God wapens aan je geeft. Als je bidt, gebed. Als je echt met je hart bidt, dan merk je dat God begint terug te praten. Tuurlijk twijfel je soms. Ben ik het nou? Of is het God? Je zult het merken aan de vruchten van dat wat je hoort. Zelf het woord lezen. Ik verbaas me het nog steeds over hoe weinig christen dat doen. Doe het. We gaan hier nog een hele preek over geven. En als je het leest, een belangrijke manier is, het woord moet je niet alleen lezen, je moet het overdenken. En het Hebreeuws staat daar, het, eigenlijk een woord voor uh, hagga staat daar, uh, mompelen. Of een geluid zelfs wat grommende dieren maken. En dat we, dat in die tijd, als ze een, een tekst kregen, een bijbeltekst, dan gingen ze dat hardop mompelen. Lezen zonder te spreken kennen ze eigenlijk vroeger niet. En wat ermee bedoeld was, is je moet het woord niet alleen lezen, maar je moet ook gewoon het rond laten gaan. En soms gewoon een tekst de hele tijd herhalen voor jezelf. En gewoon een tekst, drie keer, vier keer, vijf keer door je gedachten laten gaan. Wat, wat, wat staat hier nou? Wat staat hier nou? Ik pak er gewoon eentje. Nee, nee, goed, het duurt een beetje te lang. Ik, uh, nee, ik ga het wel doen. <laughs> Bijvoorbeeld hier. Ik pak gewoon eentje willekeurig. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u en Christus vergeven heeft. Wees goed voor elkaar. Wees vol medeleven. Medeleven. Medeleven. Medeleven. Meeleven. Meeleven. Iemand leeft. Iemand leeft. Ik moet met ze meeleven. Ik moet leven met ze zoals, alsof ik het ben die dat beleeft. Meeleven. Wees vol medeleven. Niet half, niet half. Vol medeleven. Wow. Oh, bam. Die heeft dat meegemaakt. Oh, het is fijn als ik laat weten dat ik aan denk. Oh, bak, zo gaat het. Snap je? Alsof elke zin die hier staat, en dan heb ik het even niet over de geslachtsregisters, dan snappen wat ik bedoel. Hè? Maar elke zin waar een opdracht staat, alsof dat Gods persoonlijke opdracht aan jou nu is. En helemaal zorg, vul je gedachten daarmee. Oosterse meditatie over denken is je hoofd leegmaken. Bijbelse meditatie is je hoofd volmaken met Gods woorden. En dan, ga je, dan wordt het een wapen in je. Je moet, vol zijn, je moet vol medeleven zijn. En dan, volgende keer over drie jaar, gebeurt er weer wat. Je, Kun je dat wapen weer hebben? Weer een wapen. En iemand, maakt iets, iemand heeft iets heel moeilijks. Of een ongelovige heeft iets heel moeilijks. En je hebt een zwaard. Je, je zwaard is die, die tekst. En dan doe, je, doe die zwaard. Ta, ta, ta, de vijand komt, zegt. Ah oh man, je hebt genoeg aan je eigen problemen. Wees lekker onverschillig. En ah, oh, kan je uitschelen. Dat is jouw probleem niet. Nee, je moet vol medeleven zijn. Ga je weg. ja. Bam. En je geeft liefde. Waar je anders onverschillig was geweest. Je geeft liefde. Iemand komt door Jezus. Misschien door die liefde. Een christen gaat door. Met zijn strijd. Waar hij anders had opgegeven. Snap je dat? Zo vormt God wapens in je. En daarom jongens. Bijbelmemorisatie. memorisatie. En ik weet dat sommigen van jullie zeggen, maar ik heb niet zo goed geheugen. Maakt niet uit. Iedereen kan wat. En in, de Bijbel, in Deuteronomium 6 vers 7 en 9 staat, schrijf mijn woorden op, je, op de deuren van je huis. Op de poorten van je stad. En ik kom bij sommigen, als ik jullie thuis kom, zie ik al bij de ingang met de bijbeltekst. Dat is goed. Plak je, plak je huis vol bijbelteksten. Plak je tijdlijn vol bijbelteksten. Maak, zorg dat je de hele tijd de bijbelteksten dat, je die, die tot, dat voor jou iets, iets bijzonders betekenen. Schrijf ze in boekjes op. Doe alles. Wees agressief fanatiek in het, in het bewapenen van jezelf. Ik weet nog precies, ik was vroeger natuurlijk, goed, ik was nog niet getrouwd en ik was, woon nog bij mijn ouders, dus kon ik mijn kamer helemaal, helemaal alle muren waren vol. Het is dat vol bijbeltekst. Ik weet ze allemaal nog. En dan niet per se waar ze staan en welk vers en zo. Maar ik weet nog wel hoe ze gaan. Maar ik, zit, ik zag het hele jaar door, de jarenlang. Soms ving ik er een paar, omdat ze helemaal geel werd aan de muur. Doe dat. Bewapen jezelf. Laat God je bewapenen. Anderen bemoedigen. Boeken lezen. Profetie. Profetische woorden. Sommige woorden zijn wapens in mij geworden, omdat iemand ze over mij profeteerde. Er was een Bijbeltekst. Waarschuwingen van anderen. Correcties. Van anderen, daar houden we niet van. We houden niet van correctie. En de mensen die corrigeren, houden ook niet van, van jou corrigeren. Maar het is nodig. En de spreuken zegt, wie wijs is, omarmt de vermaning. God wil bepaalde wijsheid aan jou geven, doordat iemand je zegt, hey, dit gaat niet goed. En de enige manier, sommige dingen kan God alleen maar tot jou zeggen, op zo'n manier. Dus je moet een houding hebben van ik verwelkom, hoe moeilijk het ook is. Ik verwelkom iemand die mij komt corrigeren. We zijn allemaal blij als je een melksnor hebt. Wie heeft wel eens een melksnor? Wie weet wat een melksnor is? He? Of als je slagroom of je, of, je oog, of je oog hebt, zo en je weet het niet of iets zwart. Allemaal blij dat iemand ons komt zeggen. Hey, uh, je, hebt een, uh, je gult het open. Hans, word je dan boos? Doe normaal, hoe zit je daar te kijken? Wat zit je naar mijn gezicht te kijken, weet je wel? Dus een zegt: zeggen, dankjewel. Ja, ja, toch? Ik hoop dat je dat zegt. Dankjewel, man. Stel je voor dat ik daarmee naar buiten was gegaan. Oeh, wauw, weet je wel. Dankjewel. Welk zijn overgedragen op de ander. He, dus, we zijn blij als iemand zoiets tegen ons zegt. Hoeveel blijer moeten we zijn als iemand tegen ons zegt... Hé, hey man, je, hebt een, je karakter stinkt. Nou nee, goed, op zo'n maar niet zeggen, ze het niet. <lacht> ik zeg... <laughs> Hey, dit doe je niet goed. Hij gaat iemand alleen maar, tuurlijk, ik snap waarom. We, zijn bang, we vinden kritiek niet leuk en veroordeling. En soms zeggen mensen: van oh, bent ook dat, dat. daar heb ik het niet over. Hè? Alhoewel zelfs kan God daardoorheen spreken. Tot die andere kritiek heel verkeerd is. Tss, kan ons God nog steeds doorheen spreken. Maar we moeten blij zijn met mensen die, dat, die zoiets zulke dingen tegen ons zeggen. We moeten dat stimuleren. Hey, als je iets ziet in mij, nodig ze uit. Als je iets ziet in mij wat je niet oké okay vindt, zeg het me alsjeblieft. Zeg het maar, Nodig ze uit. Doe het. Yeah. Word je wijs. Hoor ik daar een hallelujah? <laughs> nou, ontzettend veel manieren. Daden van liefde. Soms wordt Gods woord vlees. Doordat iemand het doet. Mijn tijd is op, dus ik moet heel snel er doorheen. Maar een combinatie van al deze dingen. Liederen zingen. Visuele dingen, video, drama, avondmaal, doop. De dingen die Jezus ingesteld heeft, al die dingen. Brengen, Gods woorden, brengen gedachten als wapens in ons hoofd. Satan wil dus de smeden zelf aanvallen. Soms zijn er mensen om je heen. Vrienden, voorgangers, geestelijk leiders, boeken. Satan wil natuurlijk hun aanvallen. Omdat zij zijn degene waar, de, waar heel veel wapens in jouw leven vandaan komen, hebben heel veel anderen. Het is goed om dat te weten. Ik merk zo de afgelopen weken dat mijn tijd, jongen, Satan, die, die doet van alles om mij vol te maken. Met, dat ik met allemaal andere dingen bezig ben. Behalve met zijn woord. Omdat ik gewoon, gewoon opgevreten door allerlei dingen die je echt ook moet oplossen. Ik weet dat dat een bewuste tactiek is. En het is goed om voor iedereen om dat te beseffen. Maar ook jouw eigen plek waar jij Gods woorden ontvangt. Dat valt Satan aan. Satan heeft, wil het liefste wat hij wil. Dus als jij in een goede kerk zit, of als jij een connectie, een goede vriendschap hebt, doord, waardoor je altijd bewapend wordt, die aanvoerlijn doorsnijden. Door middel van aanstoot is een enorm belangrijk wapen. Dat jij je zo beledigd voelt, terecht of meestal onterecht. Dat je niet meer gaat luisteren. Dat je weggaat van die plek waar God jou bewapent. En dan eindig je ergens in een plek waar je geen wapens meer krijgt omdat je je niet goed behandeld voelt. Wat iemand, nou goed. Duizenden, nou je moet niet, niet overdrijven. Ik heb dit honderden keren gezien. Weet dat hier een geestelijke strijd achter zit. Als je bewapend bent, als je een schild van geloof hebt, je kan alles aan. Ik zeg het je. Jij kan elke vijand aan. God in jou kan elke vijand aan. Geloof je dat? Geloof je dat? Je moet wel geloven als God dat je spreekt, anders dan komt. Het is alsof God je de wapen aanreikt en je zegt nee, nee, nee. Dan heb je er nog niks aan. Jij kan elke vijand aan. Als jij ervoor zorgt dat je een wapenfabriek in je leven hebt. Via anderen. Of direct. En daarom vind ik, is het zo rampzalig dat zoveel christenen denken dat ze zonder kerk christen kunnen zijn. Ik doe het wel zelf met mijn kleine groepje. Zo rampzalig. Ik snap heel goed waarom, maar het is een ramp. Zullen we onze ogen sluiten? Jezus, u bent het levend woord. Here, open onze ogen elke dag voor de eeuwigheid. Elke dag voor de oorlog. Om onze ziel. Om ons geloof. En om de zielen van mensen om ons heen. Om de eeuwigheid van mensen om ons heen. Dit is het dal van de beslissing. In deze jaren. Zeven miljard mensen. Moeten kiezen. Of ze uw woord ooit zullen horen. Of ze ooit een christen zullen zien. En al lijkt het zo ver weg. Alles wat wij doen. Alles wat wij denken heeft invloed op miljoenen. Alles. God, hier zijn we. Hier ben ik. Hier ben ik, Heer. Neem mijn leven. Neem mijn gedachten. Win de oorlog, hier. Laat me zien waar ik krom denk. Laat me zien welke gedachten het is, waardoor ik altijd de fout inga. Waardoor ik bij u wegblijf. Waardoor ik niet uw woord induik. Waardoor ik denk dat ik iets niet kan. Waardoor ik me eenzaam voel. Waardoor ik die verwonding in mijn ziel. Die er al zo lang zit, maar niet geneest. Waarom dit niet verandert? God, ik roep het uit. We roepen het uit naar U. Laat ons zien. Welke waarheid U voor ons heeft. Over dat specifieke gebied. Laat ons Uw waarheid zien, zodat we vrij worden. Laat Uw waarheid ons vrijmaken. Vernieuw ons denken. Vernieuw ons denken. Maak ons nieuwe mensen. Heer, zodat we meer kunnen doen. Meer kunnen zijn voor uw naam. Tot uw eer. Jezus, ik wil je vragen gewoon om allemaal te staan. Als je wil, je ogen gesloten te houden. Dan wil je gewoon voor één minuut vragen om God zelf aan te roepen. Het ideaal is het natuurlijk, dat is allemaal hardop door elkaar. Maar ik weet dat dat, dat dat niet ieders cultuur is. Dus doe maar gewoon stil voor jezelf. Maar roep God aan. Ook al ben je stil dan. Roep in je hart. Roep naar hem. Schreeuw het uit op het gebied waarin jij vastzit. Roep het uit naar Hem. God hoort jouw gebed. God hoort jouw roep. Jezus, dank u, Heer. O God, u kent ieder persoon die hier zit, of die op afstand meeluistert, Heer. We bidden u voor herstel van de smid, het geheim van de smid, in hun leven. God, Heer, open onze ogen. Geef ons uw wapens. Geef ons een honger naar uw woord. God, wil jou bewapenen. Jij zal alles aankunnen. Als je dit gebed, wat je net gebeden hebt, dit roepen naar hem, om zijn woorden, als je dat blijft doen, elke dag, dan sla je een dagje over, God snapt het. Maar als je dat een houding van je leven blijft, altijd, zul je altijd niet alleen blijven staan, maar je zult in de aanval kunnen gaan tegen de duisternis. En je zal een geloofsheld worden. Waar mensen naar opkijken. Waar mensen door geïnspireerd raken. En je zal jezelf zien op een plek waarvan je dacht, man, wauw, hoe, hoe heb ik ooit zo ver kunnen komen? Maar wees wakker voor in welke oorlog we zitten. En blijf roepen naar God. En zorg dat je altijd een smid, een wapenfabriek in je leven hebt. Dank u, Heer. We roepen naar u. Breng redding, Heer. Hosanna, Heer.